Met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV bekijkt of de systemen voor het opsporen van fraude. juridisch in orde zijn. Een maand geleden zette de rechter een streep door Siri... een computersysteem waar gemeenten gebruik van maakten. De UWV heeft dat systeem niet... maar houdt verschillende dossiers van uitkeringsgerechtigden tegen het licht. Bijvoorbeeld mensen die in het buitenland onterecht een uitkering krijgen. Het systeem van Siri vergeleek allerlei verschillende persoonsgegevens met elkaar. Dat was volgens de rechter in strijd met de privacyregels... en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De UWV bekijkt nu of het eigen systeem wel houdbaar is. Hulporganisaties roepen Nederlandse gemeenten op om tenminste 500 kinderen op te vangen die zonder ouders in Griekse opvangkampen zitten. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children hebben een voorstel ingediend bij Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen. Ze hopen dat die gemeenten een kopgroep vormen in leiderschap en barmhartigheid. De situatie in de Griekse kampen is volgens de hulporganisaties dramatisch. Er staan duizenden nieuwe migranten voor de Turks-Griekse grens nu Turkije de grenzen heeft opengezet. Douwe de Vries stopt na dit seizoen. De 37-jarige schaatser won vijf keer de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Die behaalde hij allemaal in de laatste jaren van zijn carrière. De Vries was daarvoor jarenlang marathonschaatser. De Vries werd langebaanschaatser om, no om ooit mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. Maar hij heeft zich nooit daarvoor geplaatst. Oud-VN-chef Peres de Kweljaar is overleden, 100 jaar oud. De Peruaan was het hoofd van de VN in 1981 tot 1991... In die periode was hij onder meer betrokken bij het beëindigen van de acht jaar durende oorlog tussen Irak en Iran. En ook bemiddelde hij tussen Argentinië en Groot-Brittannië na de Falklandoorlog. De laatste functie van Peres de Kweljaar was ambassadeur van Peru in Frankrijk. Het weer van het zuiden uit periode met regen. In het noorden blijft het lang droog en het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeerslijf. Het is mooi van de ANWB.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 We'll I'm right you tight. Everything is wrong. That used to be right. Since she's gone, gone, gone, gone. Baby's gone.